4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Opnieuw vuurgevechten tussen India en Pakistan in Kashmir. Daarbij zijn vannacht minstens zes burgers... en twee Pakistanse militairen om het leven gekomen. Indiaanse functionarissen melden dat twee kinderen en hun moeder... omkwamen door een granaat die door het Pakistanse leger werd afgevuurd. In het Pakistanse deel van Kashmir kwamen volgens de autoriteiten... twee Pakistanse militairen om en ook drie burgers... De afgelopen dagen leek de kou weer een beetje uit de lucht. Een treinverbinding tussen beide landen die afgelopen week werd gestaakt... gaat volgens de Pakistanse minister van Spoorwegen maandag weer open. De verdachte van een liquidatie in een restaurant in Amsterdam-Zuid... vorige zomer is in Praag gearresteerd, meldt de Nederlandse politie. Het gaat om de 38-jarige Kaba B... Hij staat bekend als een koelbloedige huurmoordenaar die zowel de Hongaarse als de Servische nationaliteit heeft en meerdere moorden heeft gepleegd. Hij schoot in Amsterdam-Zuid een 62-jarige restaurantbezoeker door zijn hoofd. Die overleefde het niet. Het slachtoffer was een bekende van de politie. De katarina in Utrecht blijft toch open. Dat heeft aartsbisschop Wim Eijk besloten na protesten tegen de sluiting van de kerk... Het kerkbestuur wilde de kerk verkopen... omdat het te duur zou zijn om hem open te houden... naast de andere kerk in de binnenstad. Tegen dat plan kwam veel protest. Een petitie om de kerk open te houden... werd ruim 1800 keer getekend. De eerste grote wielerwedstrijd van het seizoen... de Omloop Het Nieuwsblad in België... is gewonnen door Nederlands kampioen Chantal Blaak. De vrouwenkoers werd tijdelijk stilgelegd... omdat de vrouwen de eerder gestarte mannen dreigden in te halen. Na een korte pauze konden ze weer door... De mannen zijn nog bezig. Ze finishen over ongeveer een half uur. Het weer, het is bewolkt. Lokaal kan er wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur ligt rond de 11 graden. Later vanavond en vannacht gaat het regenen. En ook morgen regent het op veel plaatsen geruime tijd. Dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 En we doen gewoon alsof de zon nog lekker schijnt uh, hier dus zo wordt. En nou ja, we hadden vandaag zeker niet te klagen met het uh, weer. Alleen morgen zal het wel een stukje slechter gaan worden, heb je gehoord in het weerbericht. Maar goed, we houden ons vrolijk met deze zomerse van Louis Fonsi. Samen met Denny Yankee bracht hij Despacito. 8 over 4, Zandvoort, welkom terug. Het delen uur alweer van dit programma. En wat gaan we in uur 3 allemaal doen? Nou, naar de volgende plaat gaan we allereerst weer schakelen... met Willem van Dentsen, onze collega over het circuit Zandvoort. Want inmiddels is de finishvlag gestreken, om het zomaar te zeggen... Want de Final Four, de vier uur race, de afsluitende race van de Winter Endurance Kampioenschap zit erop. Hebben de Porsches gewonnen? Uh, hebben de, de, wie, wie zijn er als eerste geëindigd en de laatste ontwikkelingen? Hoe is het allemaal gegaan? U hoort het over na de volgende plaat van onze collega Willem van Denzel live vanaf het circuit Zandvoort. Daarna krijgen we pit report en kijken we terug op de twee weken testen van de Formule 1 in Barcelona. En er gaan even diverse teams bij langs over het hoe en wat. Wat de resultaten zijn en wat de uitkomsten zijn. Uiteraard allemaal in voorbereiding voor de eerste race. Weet je wanneer de eerste race is? Nou, over twee weken volgens twee, mij Ja, toch? over twee ja. weken. Dan gaan ze weer los, zoals het heet. In Elberts Park. En uh, om half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... en die luistert naar de naam Angel. Het gedicht zijn we inmiddels ook uit. Het was wel weer een puzzel voor jou. Nou, nou, nou, zweet op mijn voorhoofd. Een echt heus gedicht. Een echt een tranentrekker van het eerste uur. Nu is alles anders, het gedicht van de week om kwart voor vijf. Verder hebben we natuurlijk uh, nog wat kort sportnieuws. En ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. Wij zeggen een hele fijne zaterdagmiddag of maandagmiddag als je naar de herhaling van dit programma luistert. Ja, we zijn er nog één uur lang met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. En ook in uur drie hebben wij heel veel zin. Dus blijf luisteren. Wordt heel erg gezellig. Met ons meer de Robert Cray Dance. Dat is van de Robert Craigbands. We worden Don't Be Afraid of the Dark. CFM, Race Radio, Pit Report. En voor de laatste maal uh, vandaag schakelen we live over naar het Circuit Zandvoort. Naar Willem van Dinsen, want uh, de race is inmiddels ten einde, toch? Dat klopt. Uh, <laughs> de finishvlag is inmiddels gevallen van de Final 4. Hier, een race over 4 uur. Uiteindelijk gewonnen door de equipe... Paul Harkema en Niels Langhout, rijdend in een uh, Porsche 991 Cup. Op de tweede plaats eveneens een uh, Porsche. Daar vonden we de equipe uh, terug van JJ Racing met uh, Jos Janssen. Vandaar die JJ, denk ik. En die we met de belg uh, Nico Verdonk. Op een de derde plaats vonden we dan terug de uh, Speed Lover 3 uh, Porsche met uh, Ramon Porsche en Kevin Veldman. Kijken we nog even naar divisie 2. Die werd uiteindelijk gewonnen door de equipe van uh, Sebastian Blekenmolen. Die samen met uh, Maaf in de Groot in een C8 uh, Leon. En dan ga ik nu even naar de puntenstand kijken. Het is nog niet helemaal officieel. Uh, er komen allerlei uh, berekeningen aan te pas. Maar ik ga ervan uit dat de equipe Harkema Langeveld, dat dat de nieuwe winterkampioen zijn. En mocht dat niet het geval zijn, dan denk ik dat het Kevin Foutman is. Maar ik ga maar uit van de Equipe Harkema Langeveld. Oké, okay, en uh, die Equipe hebben ze al eerder een uh, Winter Endurance gewonnen, of niet? Ja, die, uh, als ik me niet vergis, was het. Uh, vorige race werd ook gewonnen door de Equipe uh, Langeveld uh, Harkema. En uh, nu langeveld was volgens mij de winterkampioen van uh, vorig jaar en ook. Uh, en de prijsuitreiking, die gaan we zo uh, daardoor meemaken in uh, Bernie's uh, Bars Kitchen. Uh, buiten is het koud om de bekers uit te reiken. dus doen we dat binnen. Ze gaan naar binnen, nou heel verstandig. Jij ja, gaat ook lekker naar binnen waarschijnlijk Willem en even ja, meegenieten uh, ja, mee daar. Ja, ik ga ook zo lekker binnen zitten bij de kachel. dat doe je helemaal goed. Nou, dankjewel in ieder geval uh, voor het verslag ook van het Winter Endurance uh, Kampioenschap. Wat is het eerstvolgende grote evenement op het circuit waar jij ook weer bij bent? Uh, waar ik bij ben? Nou, daar moet ik even kijken wanneer het is. In ieder geval de paarse racers. Als ik even kijk naar nou, het, ik ben hier... Uh, ja, volgende week is er alweer een uh, groot evenement. Dat is uh, de 10e zondag, dacht ik. Dan is het uh, Street Power... Uh... Uh, Max Streetball Festival. En dus uh, vooral met uh, getune auto's. Uh, daar staat toch ook wel een uh, flinke belangstelling voor. En aan het eind deze maand uh, wordt er hard gelopen over de runners world. Uh, ja, het seizoen uh, begint eigenlijk, is eigenlijk al begonnen. Ja, helemaal goed. Nou ja, volgende week zondag kan ik dus uh, niet uitslapen. Maar dat is helemaal niet erg, want ik vind het wel lekker om uh, die uh, inderdaad uh, racegeluiden door mijn straat heen te horen, uh, Willem. Want het ja, is inderdaad ja, een mooi evenement, die Street de Power. De Geweldig, de al die, al die uh, getune auto's uh, die dan ja. uh, richting het circuit komen. Ja, die komen allemaal netjes dus bij jou voorbij. Helemaal goed. Willem, heel fijn weekend en uh, bedankt weer voor je inbreng uh, vandaag. Oké, okay, tot de volgende keer. Oké, okay, tot de volgende keer. Dat was Willem voor deze live vanaf het circuit Zandvoort. Het Winter in June's kampioenschap, ja, die zit erop. van CCR en Proud Mary. En van goud gaan we naar nieuw bij CFM op de zaterdagmiddag. En de maandagmiddag, want hier is High Hopes... Say Nou, één ding, uh, scheld weer een discotheek uh, zonder uh, carnaval. Dat is wel lekker zo in het carnavalsweekend. In scharrig gat Zandvoort. Joh, panic at the disco en uh, high hopes. Een plaatje die je vanavond ook alweer gaat horen tussen 7 en 9 in de Your Breakdown. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ik ben altijd zo blij met uh, collega Vos. Want uh, je hebt de afgelopen twee weken heb je die uh, testen in uh, Barcelona voor ons uh, gevolgd. Jazeker, en uh, die zitten erop. Dus in ieder geval tot zover de tests. Het zit erop. Het racen kan nu dan bijna echt gaan beginnen. Over twee weken begint namelijk het Formule 1-seizoen in Australië. Het wordt even tijd om de balans op te maken na acht dagen proefdraaien in Barcelona. De hamvraag is natuurlijk: wacht het team van Max Verstappen dit jaar opnieuw een onoverbrugbare inhaalslag? Of is het motorisch verschil met Ferrari en Mercedes gedicht? Of in ieder geval kleiner dan in de voorbijgaande jaren? Als de voortekeningen niet bedriegen is dat laatste inderdaad het geval. Iedereen bij Red Bull is lyrisch over de nieuwe Honda-motor. De negatieve uitspraak over de samenwerking met de Japanners... is in deze fase natuurlijk ook uit een boze... naar de, het eerdere moddergooien met de vorige partner Renault. Duidelijk is dat Verstappen de onbetwiste kopman is... zijn nieuwe compaan Pierre Gasly... crashte twee keer tijdens de testdagen in Barcelona... door de schade aan de nieuwe RB15 en de problemen aan de verstellingsbak kan verstappen... daardoor nauwelijks in actie op de laatste testdag. Een smetje op een voor de Limburger vlekkeloze proefdraaisessie... waarin de Honda-motor in ieder geval betrouwbaar bleek... en de longruns tot, tot de voorbeeldingspraken. Kijken we even naar Ferrari, de, de winnaar van de testweken... maar die titel biedt geen garanties... Wel vaker toont Ferrari zich in het sterke en het snelste team op het circuit, de Catalunya bij Barcelona. De laatste wereldtitel dateert echter alweer van 2007. De revolutie binnen het roemruchtige Italiaanse team zorgt tot dusver evenwel voor een positieve vibe. Al zal ook de nieuwe teambaas Matteo Binotti afgerekend worden op de prestaties tijdens de Grand Prix. Vorig jaar leek Ferrari overigens ook al lange tijd de beste auto van het veld te hebben. Enkele fouten van Sebastian Vettel, dit jaar vergezeld door toptalent Charles Leclerc... gooiden de wereld de titelaspiraties toch weer vroegtijdig in de prullenbak. Ferrari is hoopvol over zijn eigen kansen, maar ook nu geldt... waar het team en het niet te vergeten de concurrentie echt staat... is pas in Melbourne bekend. En tot slot Mercedes, een sterk staaltje toppetje spelen... Uh, of de, is de Mercedes echt minder sterk als in voorbijgaande jaren? Het is de vraag die boven de Formule 1 paddock zweeft. Volgens Red Bull teambaas Christian Horner is zijn team de regerend wereldkampioen op dit moment voorbij. Maar echte zekerheid heeft hij ook, hij wat dat betreft, niet. Duidelijk is dat Lewis Hamilton en Valérie Bottas in Barcelona niet het achterste van hun tong hebben laten zien. Mercedes heeft met liefst 1190 ronden in acht dagen tijd, in ieder geval genoeg data en informatie verzameld en boekt duidelijk progressie. Het team is er de laatste jaren de meester in om de verwachtingen te temperen aan het begin van het seizoen. Maar de laatste vijf jaar reed de wereldkampioen gewoon in een Mercedes. De verschillen tussen Mercedes-Ferrari en Red Bull Racing met de rest van de grid lijken ook dit jaar in normale gevallen groot. Toch is het interessant om te zien wat er in de subtop en middenmoot gebeurt. Zo heeft Alfa Romeo, voorheen Sauber, een goede indruk gemaakt tijdens de testdagen. Onder andere met de terugkerende Kimi Raikkonen achter het stuur. De strijd om de titel Best of the Rest lijkt tussen zijn team, Renault en Haas te gaan. En de grote verliezer van de testdagen, dat was natuurlijk het team van Williams. Dat de eerste twee dagen niet in actie kwam omdat de nieuwe bolide nog niet klaar was. Ook de laatste dag ging als een nachtkaars uit omdat het team niet genoeg reserveonderdelen bij zich had. Geen fijne start voor de nog altijd populaire coureurs Robert Kubica. Met 567 ronden reed Williams logischerwijs het minst aan van allemaal. Al was Racing Point vorig jaar Force India met 625 rondjes, niet veel productiever. En dat belooft nog steeds weinig goeds. Nou, we zullen het zien in Melbourne over twee weken. Ja, het gaat spannend worden. En het is een vroege race, toch? Het is een vroege race, ja. Om zes op... uur of zo. Ja, vroeg een bed uit. Om zes uur bed uit om uh, Max te stappen in actie te zien... Uh, tijdens de eerste race. En voor het eerst met een Honda-motor. Ja. Ja, ik ben toch wel benieuwd of je niet uh, te veel rammelt. Want uh, daar was ook nog even sprake van. Klopt, maar... Uh, dus, maar het wordt ontkend, hè. Dus, uh, over het algemeen uh, positieve berichten uit het kamp van Red Bull. Dat zijn mooie berichten. De twee weken testen zit erop uh, daar uh, in uh, Barcelona. En we gaan op naar de eerste race. Hè. Al het materiaal wordt uh, meteen al die kant op verplaatst. En dat ze op tijd uh, klaar zijn om uh, aan de race uh, te gaan beginnen. Dat was hem, de Pit Report. Zodanig het uh, dier van de week. We hebben een nieuwe, we hebben een eenzoo voor je in de aanbieding. Dat gaan we doen na deze plaat van Sister Sledge. Hier is, uh, nee, nee, dit is, is geen Sister Sledge. Dit is Keo The Force van The Real Thing. Klaar klaargezet. Kan ook gebeuren. He? Dat is ook goed. Deze ja, toch? Ook... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dan ben je toch een robotje, hè? Dat je denkt, vrouw, oh ja, ik heb die klaar staan. Goed, goed, goed, goed. We gaan even lekker swingen zo op de zaterdagmiddag. En dan maandagmiddag bij CFM. Even lekker meedoen met deze gauw single van The Real Thing. En Can You Feel The Force. Ja, het is half vijf geworden. Zandvoort, goedemiddag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. Het is weer tijd zoals gebruikelijk zo rond half vijf voor het dier van de week. Ja, en die luistert naar de naam Angel. En Angel is op zoek naar een stabiele baas. Nieuwe mensen zijn voor mij nog een beetje spannend. Als mijn vaste verzorger erbij is, durf ik veel en veel meer. Als de band er namelijk eenmaal is, dan vertrouw ik, kan ik op je vertrouwen. Zo kan mijn vaste verzorger alles doen. Nieuwe mensen die erbij komen, allemaal gezellig. Zeker als ze iets lekkers meenemen. Ik ben namelijk gek op spelen, knuffelen en rennen. Denkspelletjes zijn ook heel erg leuk. Ik ben er best goed in. Zodra ik alleen ben, vind ik het wel heel eng. En daarom zouden geïnteresseerden wat vaak kennis met mij moeten kunnen komen maken. Ik reageer vriendelijk op andere honden, wel vind ik het spannend. Ik kan even alleen thuis blijven en ben netjes zinnelijk. Heeft u tijd en liefde over? Prik dan door mijn angstige gedrag heen. Ik kijk met smart uit naar een bezoekje. En waar verblijft uh, uh, Angel? Angel verblijft momenteel in het dierenthuis kennemerland Keesomstraat 5 in Zandvoort. Een telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennermeland.nl. Want ook Angel verdient een thuis. En Angel krijg je niet aan de telefoon als je naar dat nummer belt. Zo klonk het namelijk net even. Okay. Ja, wel leuk. Wel leuk <lacht> nou, okay. nee, in ieder geval houdt Angel vast schaken, heb ik van jou begrepen. Ja, dus eh, echt van de denksport. <lacht> dus ga naar de Keeselstraat, nummer 5 voor Angel. Living on free food tickets.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 She can. Yes, we're living in the love of a common people Smiles from the heart Het laatste half uur is inmiddels aangebroken, Albert-Jan. En dat betekent even extra aandacht voor de muziek. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. de Paul Young en Love of the Common People. Zo dadelijk om kwart voor vijf gaan we hem doen. Althans, Albert-Jan gaat hem doen, het gedicht van de dag. Wat hebben we vandaag in aanbieden voor een gedicht? Nu. Nu is alles anders. Nu is alles anders, oké. Okay. Nou, ja, daarover straks veel meer. Blijf luisteren. Ja, zou je tegenwoordig nog met zo'n boodschap thuis kunnen komen, Albert? Ja. Of, of niet? <laughs> lekker slijm, slijm, slijm, slijm, slijm. Heerlijk ja, ja, fout. Ja, ja, ja. fout. De jongensgroep uh, de Boys Band, he, zoals dat heet. Uh, Boyzone en uh, Love Me for a Reason. Van alweer heel veel jaren geleden. Ja, het laatste half uur is altijd een beetje de, de foute muziek he, die, ja, nee, die je daar hoort. Helemaal goed. Maar wel lekker. Ja, en niet alleen part. foute muziek. We hebben het ook over sport en dan ditmaal tennis. Wat dacht je van golf? Ja, hoe kom ik nou weer op tennis? Weet ik veel. Ter kolf bedoel ik. <laughs> ja, nou, daarvoor gaan we naar Oman. Want uh, dit weekend wordt het Oman Open verspeeld. En wel op de banen in Muscat. En dat, uh, dat golftoernooi wordt getijsterd door uh, natuurverschijnselen. Uh, hadden ze, uh, gisteren hadden ze een zandstorm. Waardoor uh, de, de tweede ronde niet uitgespeeld kon worden. En uh, vandaag dus uh, begonnen moest, werd... Met uh, het uitspelen van de tweede ronde en het begin van de derde ronde... ook die kon niet meer worden uh, uitgespeeld... omdat uh, de duisternis inviel, dus krijgt morgen nog een drukke dag. En daar uh, speelt Joost Luiten uh, ook een rol in. Joost Luiten neemt na de derde dag van het Oman Open in Muscat... de gedeelde 26e plaats in. Nadat vrijwel alle spelers eerst nog de tweede ronde moesten uitspelen... kon er zaterdag, vandaag dus, slechts een deel van de derde ronde worden afgewerkt... Luiten moest naar 8 holes, min 1. Op dat moment speelde hij dus die 9 1, vanwege de invallende duisternis van de baan. Hij staat net met een voorlopige score van plus 1, 6 slagen achter Nicolas Kiever. Die al na 3 holes zijn golftas weer kon inpakken. Door de opnieuw harde wind waren de lage scores schaars. Slechts 19 van de 71 deelnemers staan vooralsnog onder par voor de ronde. Zondagochtend wordt allereerst dan de deel van de derde ronde afgespeeld. En dan krijg je pas de finale dag. Dus we zijn in afwachting van hoe dat morgen gaat verlopen. Dus golfliefhebbers, morgen veel golf uit Omaan. Dankjewel Albert-Jan voor dit golfbericht. Ja, ja, en uiteraard houden we je op de hoogte van de andere sporten ook. Op de zaterdagmiddag tussen twee en vijf uur. Ja, deze hebben we voor jou uitgekozen, Albert Jan. Ik ben al altijd... Je even... was er al bang voor. Ja, al ja, bang. ja, ja, ja. ja, ja. Nublieu Chimée, de zingel van Joe Cocker. Papa, why do you play all the same old songs? Why do you sing with a melody? Cause down on the street.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 do you sing only harmony cause down on the street something's going on there's a brand new beat and a brand new You, so sing your own song and never forget Nubly HM I heard my father say every generation has its way and need to disobey nobly HM It's in your destiny I need to disagree but rules get him For love or faith, it's all the same One of these days you say that Love will be the cure I'm not so sure N'oublie jamais. I heard my father say Wat een mooie ziel van net Jack deze. Oh, geweldig. Je hem op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag. Jawel, het is kwart voor vijf. En dat betekent, als je trouwe luisteraar bent van dit programma... dat je weet dat het weer tijd is voor het gedicht van de dag. En vandaag hebben we weer een mooie... Nu is het... Nee, nu is alles anders. Ik ben in gedachten verzonken. Ik denk aan jou en mij als in een film flitsen de beelden in mijn hoofd voorbij. Onze eerste ontmoeting, onze eerste kus, onze aller, allereerste keer. Je stem, je lach, je ogen, je handen en nog zoveel meer. Ik voelde me gelukkig voor het eerst in heel mijn leven. Zo ontzettend dankbaar voor wat jij mij hebt gegeven. Eindelijk, eindelijk vond ik de liefde... zoals ik die voor mij had bedacht te wezen. Je samen voelen, elkaars gedachten kunnen lezen. Nu, nu is alles anders. Je probeert mij te vergeten... zonder dat je me daarvan de reden hebt laten weten. Zoekend, zoekend naar het antwoord... zonder te weten waar te beginnen omdat ik jou nooit iets heb verweten of ergens op vast heb willen pinnen. Ik heb slechts van je gehouden, mijn, heel mijn hart gegeven. Van het geluk dat ik toen voelde is niets meer overgebleven. Nu, nu rest mij deze ondraaglijke pijn. Dit intense verdriet dat jij samen met de herinneringen bij me achterliet. In gedachten verzonken, denk ik aan jou en mij. Als is een film flitsen de beelden in mijn hoofd voorbij. Onze laatste ontmoeting, ons laatste kus, onze allerlaatste keer. Je stem, je lach, je ogen, je handen en nog zoveel, zoveel meer. Het was weer een echte tranentrekker, Albert Jan, deze. Nou ah ja, het was. Uh, ik heb nog een brok in mijn keel. <laughs> nu is alles anders. Het gedicht van de dag, ja, nu weet ik het zeker. This time it's for you. Hier is Donner Summer. We gaan even aan het werk, Albert uh, Jan. Okay, op, okay. Telefoon op. Ja, ja, ja, ja, ja. Laat je niet afleiden door ik die krijg, Ik krijg via de app allemaal fanberichten. Ja. Wat een mooi gedicht. Wat een mooi ja, gedicht. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, je krijgt nog veel meer. Niet alleen Donna Summer in This Time and Know It's For Real. Maar je krijgt ook nog deze van uh, Maris. Hier is Paul de Leeuw. Ja. Hebben, heb ja. Hebben we dat nummer, ik heb je lief? Hebben we dat...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 Uh, and, uh... Ja, dat was zo'n hele speciale uitvoering van... Ik heb je lief, hè? Waar heb je die gevoel. Ja, ja, ja. Nee, ja. In de computer stond ik van uh, CfM. Waarschijnlijk geplaatst door uh, Fred Heij. Ik verdenk hem ervan. Fred, wat heb je gedaan uh, met uh, onze computer? Kom eens even bij de microfoon. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, want zulke platen, dat uh, ga je er toch niet in zetten, of wel? Ja, nee, ik weet niet waar die vandaan komt, ik durf het niet te zetten. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. In ieder geval, Fred is er weer. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Ja, ja we zijn er weer, hè? We zijn er weer. Nou, gelukkig. Ja, geweldig. Zijn we blij mee? Is er dadelijk weer een entertainment for you? Ja. Wat ga je daarin nou allemaal doen vanmiddag? Ik ga bellen uh, met Perry Zuidan. En we uh, hebben het over een, uh, ja, een, een, een oud nummer. Eigenlijk in een nieuw jasje gestoken. Hè? En dat heet uh, Toffe Jongens. Hè? Dat kennen we wel. Dat zullen we Toffe Jongens zijn. Ja, dat zullen we wezen. Ja, inderdaad. En, ja, vanwege de carnaval. Ja, ja, ja, ja. En daarna gaan we bellen met uh, Bob Offenberg. En die heeft het over... Ja, Wat is er toch een schatje. Nou. nou. En Dennis Smits. En mijn beste vriend... Keur nou, schat je mijn beste vriend? Ja? ja, nou ja, misschien dat het toch een beetje goed ja. met maar is of... nee, komt goed. Ja. Nee, ja, ja, maar ik kom wel later thuis. al, ja. ja. hoor, ja, ik okay. heb je lief. <laughs> ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ik weet ook niet hoe die uitvoering in de computer komt. Hoor. <laughs> mijn excuses daarvoor, <laughs> ongelooflijk. De, de, eh, de, ja, ja oké, okay, ik... nou, entertainment voor you. Daarna hebben we <laughs> ja. Euro Breakdown. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar uh, CFM. Zo, dadelijk heb je nog uh, veel meer uh, carnavalmuziek of hou je het een beetje beperkt? Uh? Nee, ja, ik ben niet zo'n Carnaval 5 uh, nummer. Uh, dus uh, ja, ik hou het gewoon een beetje bij de normale Nederlandstalig. En, uh, en natuurlijk ook uh, nog wat ander, anderstalig. Gaan we de grens nog even over? We gaan nog eventjes de grens over. Dat gaan we zeker doen. Oké, okay, we vergeet Italië dan ook niet, hè? Nee, nee, nee, nee vergeet ik absoluut niet. Top. Heel <laughs> nou, nou, goed. Gaat een mooie uitzending worden zo dadelijk. Na vijf uur. Entertainment for you bij CFM. Lekker blijven luisteren. En voor ons zit het er alweer op. We hebben de Final Four gehad met uh, de winnaars. Ja, die, uh, die bekend zijn. Willem van deze dank daarvoor. Wat uh, hebben we nog meer allemaal gedaan Wel een druk, uh, uh, druk, uh, nou ja, druk... Druk, uh, uh, uh, Het politiek gerommel... Uh, uh, wat al, uh, gaat mengen in de Formule 1-discussie... Terwijl 31 mei pas die uitslag komt... 31 dus, maart. Uh, of 31 maart, ja, ik zou zeggen... Hou je gedijst en uh, 2 april spreken we elkaar wel weer. Uh, vanavond voetballiefhebbers, vergeet hem niet. Uh, wederom El Clasico. Afgelopen woensdag was hij er ook. Madrid tegen uh, Barcelona. Afgelopen woensdag was het, om, uh, in de, was het in de halve finale voor de Spaanse beker. Uh, en uh, Barcelona won daar uh, keurig met degelijk voetbal. Met 3 tegen 0. Vanavond staan ze weer tegenover elkaar. En nu weer gewoon voor de competitie. Uiteraard live te volgen via de speciale sportkanalen. Vanavond wederom El Clasico.